We beginnen gewoon. Helaas geen muziek. Dit is Golse kringen. Het programma waar je de radio voor aanzet. En normaal gesproken dan wacht ik even want dan komt de muziek. Die komt nu dus niet, dus ik draaf gewoon door. Wel gek hè, want uh, ik sprak Stefan er straks even aan. Ik zette thuis ook de, web, de website aan. Uh, en ik kreeg ook een, een, een melding van uh, ongeldig, uh, licentie ongeldig. Ik denk, hoezo, uh, niks aan de hand. Maar ik hoorde dus van Stefan dat de website eruit ligt. Ik hoop dat we on air zijn, uh, Stefan, maar dat is dan waarschijnlijk wel. Oké, okay. nou, dus uh, Gosse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten. Ben Lonen, Els van Kemenaden, Lucie Robal en Bernard Hobbe. En de techniek is vanavond weer in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. Maar ja, de techniek laat het een beetje afweten. Jammer maar, helaas. En vanavond wordt Godse Kringen gepresenteerd door Bernard Hobbe en door Els van Kemenaden. En we gaan eerst onze gasten voorstellen, maar liefst drie. Christine Maton over het project Tientjesnet. En, uh, ik heb er even ingetikt uh, op internet, want ik wist ook niet precies wat het was. Maar het is heel interessant en daar komt Christine van alles over vertellen. En we hebben twee bestuursleden, Chef Oerlemans en uh, Henny de Bruin van de ondernemersvereniging Buitengebied Goorle. Go, dat vind ik wel een hele grappige naam. Go, hè? zo van vooruit, er tegen na jongens. Dus Goorle onderneemt, afgekort. Maar we beginnen eerst altijd even dus met een rondje. Wat was er in het nieuws? Wat viel ons op in het nieuws? Of wat viel ons op in het <laughs> nieuws? En dan niet mag al er, het nieuws. Nee, jij mag, jij mag uh, beginnen. Ja, wat mij opviel in het nieuws is dat er op Nieuwkerk stilte dagen worden gehouden. Ik ja. weet niet of jullie dat weten. <coughs> dan breng je daar de tijd door op 28. Ik zal maar één datum noemen, want de rest is dan ja. toch te ver weg. 28 oktober en 16 december, die twee, van het jaar noem ik nog. Breng je daar door in volledige stilte. Onder leiding van Julia Stolten... die daar ja. mensen wat wegwijs maakt. En er is ook... een natuurwandeling. Ook oh. in stilte. Dus mensen die behoefte hebben om zich een beetje te... ontladen, ontlasten... die... Uh, kunnen daar naartoe. Op 2810. En wat ik ook... heel aardig vond om te lezen... of aardig, ja, ik vind het goed dat er wat mee gebeurt... Dat zijn voorstellingen die gegeven worden in het basisonderwijs over pesten. Pesten, ja, ik zag het. De ROC, die heeft. Ja. Ik wist niet dat die ook een artiestenopleiding hadden, maar dat hebben ze. Vier jaar duurt dat. Mm -hmm. En die jongeren die daar studeren, die voeren dat op. En het stuk heet, nee joh, geintje. Maar ja, voor heel veel kinderen is het natuurlijk geen geintje als je gepest wordt. Ja. Ja. Want die hebben geen weerwoord. Ja. Ze doen dat al vrij lang, deze voorstelling. Maar passen hem iedere keer aan aan de actualiteit. Dus wat er dan pas weer in de krant stond over die lijstjes Of iets in die orde van grootte, dat stoppen ze er dan in. En... Gelijktijdig. Dat, begint, dat wordt opgedaan van 1 tot 7 oktober in het Jan van Mezaouwhuis voor de kinderen van 10 tot 12. En parallel daaraan loopt een themaavond die wordt gegeven door jeugd en gezin voor ouders van 10 tot 12-jarigen, ook voor kinderen die gepest worden. Hm. En dan gaan ze dat wat uitwerken met ouders over praten enzovoort. Nou, dat vind ik wel belangwekkend. Ja. Ik hoop ik dat veel dan. mensen die, die daar... Ja, ja, absoluut. Absoluut. Die last hebben... Of die kinderen hebben die ja. gepest. Want ik vind het het misselijkste wat er in de aarde bestaat. Ja. Vreselijk. Ja. Ja. Je kunt je aanmelden via... Dat zeg ik er even erbij. wwwjeugd Of telefonisch 0800... Dan zal ik het verder langzaam zeggen. 36 56... Nee, 36, 56, 56. Oké. Okay. Nee, dan zijn het er 6. Hè, hè. 36, 56, 56, 5. In ieder geval opnieuwkerk, hè? Daar is het, daar is het uh... Nee, niet opnieuw, ja. Dat is uh, bij mainframe. De stiltedagen, die zijn die, opnieuwkerk. Die zijn opnieuwkerk, op oké. En de, de, de, de, de, de, de avonden voor de ouders, die zijn in ja, ja. mainframe. Okay. En het toneel is in het Jan van de Zout. Ja, mooi. Dat was jouw nieuws. Ja. Henny, heb jij nog nieuws? Nou, komend weekend is dus weer... ik weet niet precies voor de hoogste keer... rondje kunst. Ja. En oh ja. ik vind toch wel... dat het toch altijd wel zeer erg de moeite waard... dat ik uh, altijd toch wel heel veel... verschillend aanbod in... Uh, in, in deelnemers zijn. Ik vind het altijd wel heel erg leuk. Want het startpunt is altijd uh, Jan van Mazauhuis. Er wordt dan ook een ja. boekje uitgedeeld. Dus je kunt zelf je route bepalen. Goorlen en Riel, hè? Goorlen en Riel. Ja. ik vind het dan wel heel erg leuk om te zien waarvoor diversiteit aan ja. creatieve mensen er in Goorlen en Riel zijn. Dus ja. daar zijn wij zeker weer van de partij. Ja. Je oh, doet zelf niet mee, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben uh, anders creatief. <laughs> Nee, het is altijd leuk, vind ik. ik. vind het altijd, altijd heel leuk. Je haalt er niet leuk. om oude kunst. Nee, nee, je bezoeken, moet echt, wel, echt wel gericht, vind ik, een route, een route ja. kiezen. Want uh, het is dan toch, je bent overal toch wel een poos binnen. Maar ook bij mensen dan ook allemaal in haar huis. En hoe dat ze soms uitpakken. Ja. Complimenten voor de deelnemers. Ja. Ja. En voor degenen die het georganiseerd hebben, natuurlijk. Ja. Ja. En hopelijk werkt het weer een beetje mee. Hè? Want uh, als mensen buiten iets opstellen, dan is het natuurlijk ook niet prettig. Nee, als nee, je het nee, hondje maar... in, in de regen moet ondernemen. Nee, dus, dat nee, nee. nee maar ja, tot nu toe eigenlijk met veel best goed weer. Ja, ja, ja, absoluut. Ja. Want jullie ja, hebben ja. altijd zo net, dus hebben altijd net zo voor de schouwtouren gezeten en op zich zijn er altijd toch wel qua weer goede weekenden, hoor. Ja, mm -hmm. zeer zeker. Ja. Dus nou. dat was mijn. Uh, okay. Aanmoediging voor het komende. Kom. Jouw nieuws. Ja. Mijn nieuws is geen nieuws. Ik heb te druk om nieuws te luisteren. Even kijken. Ja, ik heb wel gemerkt over uh, pesten dat er iets is met uh, een methode uit Finland. En ik denk, hou dan altijd in mijn achterhoofd dat wij kampioen pesten op het werk zijn. Europees gezien, Nederland. Is dat zo? En dan, ja. En, uh, dat is een nieuwtje voor mij. Ja. Oh. Dus ik heb zoiets van, ja, dat begint vroeg. Meteen aanpakken. En ik denk dan altijd, zou dat nou een soort overbevolking zijn in zo'n klein landje. Waar komt dat vandaan? Hè? Maar ik vind de grens pesten en niet pesten moeilijk te leggen. Wanneer is het nou pesten en wanneer is het nou een geintje? Toch? Ja. Dat is je dan ja. heel moeilijk aan. Ik denk dat dat zit in de in duur. De ja. Kijk, als je één keer iets doet en iemand vindt dat akelig en je zegt geintje. Maar als je het dan overmorgen weer doet en dan die morgen weer doet, dan is ja. de grens gauw gelegd voor mij. En als de ontvanger van het verhaal het toch ervaart als uh, onaangenaam, dan ja. is het... Ja, <laughs> ja, dat klopt. ja. ja. Ik, zit, ik denk in de herhaling ja. vaak. Ja. Ja. Dat was jouw nieuws. Ja, ja, ja ik had nou, ik heb niet eigenlijk echt iets nieuws, alleen uh, het verraste mij dat de Tilburgse weg was. En hoe fijn yeah. dat ik dat vond. Nou, <laughs> <Yeah. Okay. laughs> ja. Ik zat uh, zondag uh, op een terrasje ergens en uh, ik had weer uitzicht op de weg. Ja. En Ik um, kon zelf een beetje in het buitengebied, dus je houdt je er minder mee bezig. En uh, voor de week verraste ben ik denk kijk, de weg is geroken ja. En ook ja. bij vrouwen, uh, ik zeg, goh, we kunnen er weer door. Ja. En ik ben heel benieuwd wat de rest gaat worden. Maar uh, ja. dat verraste me echt, dus het is niet echt nieuws, maar het verraste me. Oh, ja. Ja. Nou, dan had ik nog een paar nieuwtjes. Even kijken. Wat vandaag in de krant stond, dus de derde wereldmarkt van Menul Heeft weer 300 euro meer opgebracht dan vorig jaar. 61.162,36 ja, euro. Dus een gigantisch bedrag. Dus de felicitaties aan uiteraard de kopers en de organisatie. Je kon er over de kop lopen. Ja, zo druk. Het was ja. weer geweldig weer. Absoluut. Hè? Weer werkt optimaal mee. Dan is er in, uh, in de Galerie de Roos in uh, Tilburg, dus aan de Veldhovenring, een uh, expositie van de, de Goordes Fijnschilder Ton van der Meerendonk. Ik ben gisteren in de opening geweest, die maakt nog steeds geweldige, geweldige dingen. Dus ik kan iedereen van harte aanbevelen, dat is de komende drie weken is het nog uh, te doen. Het is elke uh, weekend open op zaterdag en zondag van 2 tot 5. dus de moeite waard. Dan ook even een grote tentoonstelling in het Tilburgs Textielmuseum over het werk, ik wist het niet, van uh, modeontwerper ontwerper Jan Terminio uit, uh, uit Goole, die moet ik uh, toch nog eens gaan bekijken. En uh, Die man had een geweldig artikel ook in de krant uh, vorige week, ik denk zo, dat is toch, toch niet gek. Uh... Hij had ook een leuke jurk op de Floriade, oh, ja. Hij is een fenomeen, ja, ja, hij ja, ze gezegd, zo eigen natuur, tentoonstelling, het ambacht van Jan en hij heeft onder meer, staat hier een status aparte vanwege zijn liefde voor borduurwerk. Dus ik zou zeggen, jongens, met z'n ja. allen daar eens even gaan kijken. Het is altijd, vind ik, een, uh, toch weer een feest om in het museum rond, uh, rond te lopen. Dan, uh, ook in de krant, uh, de boodschappenbus gaat de weg ja. op Ingoorle. Klopt. Dat vind ik toch een heel goed, uh, goed initiatief. Een uh, uitgebreid artikel van, van Henk van, uh, van Raak. En er schijnt afkomstig zijn het idee van de centermanager... Met name kwam ik met het idee van senioren shoppen. En uh, dan worden de mensen opgehaald met een busje. Er kunnen maximaal elf mensen mee. Ook rolstoelen kunnen mee. En voorlopig gaat het busje op dinsdagmiddag rijden vanaf 1 uur. Terwijl de, de, zeg maar, de boodschappen mensen toch liever kiezen voor de donderdag. Maar vooralsnog kiest men voor de ja, dinsdagmiddag. Is... Ja, ja Ik zou ook kiezen voor de Don. Gebruikers worden thuis opgehaald, ook het thuis afgezet. Krijgen een gratis koffiebon. Ik vind het een geweldig, leuk initiatief en ik hoop dat het heel erg Goed gaat lopen. succesvol gaat worden. Ja. Zonder meer een... Ja. En het is dan ja. iedere week? Ja, ja elke week. En nou, waar, dat waren mijn eentjes. ze Ja, dat wil ik oh, dat zeggen, waar ja, ja. stappen ze op? Ze worden thuis, thuis, thuis, thuis oh, opgehaald. Oh, okay. Dus je kunt je aanmelden. Ja, ja. En uh, dan kun je dus in een van de horekart, kun je dus een kop koffie uh, nuttigen. Ik vind het een leuk idee hoor. Dat is een gezamenlijk project van de, de Twerren, Thebe, Contour, KBO Hoorn, KBO Riel en de Gemeente Goorlen. En, en het wordt de... even kijken: het wordt een dinsdag om drie uur officieel geopend. Tijdens een bijeenkomst in restaurant De Zeven Zonde. En wie met de bus mee wil, die moet de gulden akker bellen. Ik herhaal ook maar even: 531 0800. In ieder geval een grandioos initiatief. Ja. Handhaven. Nou maar hopen dat er veel mensen mee zijn. Ja. Want ja, precies. Dan anders staat of valt het wel mee. Ja. He? Nou dat ja, waren, ja. De, dat waren de, de nieuwtjes. Dan gaan we nou maar eens naar het eerste onderwerp. En dat is uh, Christine. Christine Maton over het project Tientjesnet. Ik zeg net tegen Christine toen ze binnenkwam. Ik kende haar niet eens. Bij het nader inzien toch wel goed van gezicht. Maar ik denk waar houdt nou Tientjesnet in. Dan ga je naar internet. Dat is natuurlijk ook zo'n geweldig systeem. En daar staat het volgende. Tientjes is een idee dat in de zomer van 2009 werd geboren in een huiskamer van een bijstandsmoeder in Breda die het even niet meer zag zitten. Ik vroeg haar wat ze zou willen doen in en met haar leven als haar ellende even zou vergeten. En zo Christine, is het gekomen. Dat is in feite de geboorte of de oorsprong van het tientjesnet gebeuren. Dat klopt. Ja. Maar nou, wat, houdt... Het wel maar eens, ja. wat ja. houdt wat houdt nou tientjesnet precies in? Behalve het feit dat je dus je wordt een lid van, je moet een tientje starten, je moet iets te koop aanbieden van tenminste een tientje, maar het houdt veel meer in. Ja, want uh, je kunt zelf zonder een tientje al iets met tientjes. Mm -hmm. Want uh, tientjes heeft een site en op de site is een enorm aanbod aan uh, cursussen die normaal best veel geld kosten, misschien, of minder geld... maar in ieder geval meer geld dan een tientje. En die mag je, als de, hoe zeg je, de eigenaar van de school of uh, de cursusaanbieder vindt... dat jij mee mag doen, loop je kans dat je die mag doen... voor 10 euro in plaats van 800 of zo. Oh, uh, dit is het geheim erachter. Oh, nou, dat klinkt, klinkt een beetje als een verkooptruc. Maar dat is ja. natuurlijk omdat ik graag heb dat mensen die site eens bekijken. Ja, ja. En uh, het verhaal klopt van uh, de persoon, uh, zeg maar de, de, de bijstandsmoeder. Haar naam ga ik expres niet noemen, want die heeft natuurlijk zo'n enorme vloed aan... Uh, publiciteit over haar heen gehad de afgelopen jaren. Ze is in 2009 begonnen eigenlijk met een groepje die zeiden van ja, maar laten we het nou eens positief bekijken. We kunnen heel veel dingen niet, maar uh, stel, we houden een tientje over aan het einde van de maand. Wat kunnen we met dat tientje? En die zijn dus letterlijk naar uh, bedrijven en zo gegaan. Af, dingen die zij graag wilden doen. Want, en hebben ze gezegd, kijk, ik heb wel een tientje. En toen bleek dus eigenlijk dat heel veel mensen best bereid zijn... Om dingen voor heel goedkoop aan te bieden. Omdat ze het gewoon leuk vinden om iemand die al jaren op de bank zit, zeg maar, uh, te helpen. Dus dat noem je dan. Maar, maar, maar jij zei, die bijstandsmoeder zal dus momenteel geen bijstandsmoeder meer zijn. Eh, nou, nee, <laughs> nee, nee, maar ze heeft. Is ze heeft een heel aardige business opgezet. Nou ja, nou, ja toch. Uh, ze is heel erg veel bezig met uh, coachen van mensen, met uh -huh. uh, PR. Ze zijn bijvoorbeeld een half jaar geleden in het Depresgebouw geweest via Colin. En toen hebben ze, ik zeg ze, want het is eigenlijk een groepje mensen... Uh -huh. uh, ook hun probleem op tafel gelegd van wij zijn een groeiende organisatie. Maar ja, dat is natuurlijk niet de behapstukken voor vijf, zes mensen. Dus hoe groei je dan door als organisatie, zeg maar, eigenlijk toch wel zonder geld? Want oké, okay, er komen wel tientjes binnen. Dat zal ik zo uitleggen. Maar... Uh, het is toch heel, heel veel prodeo deo -werk, hoor. Het is niet zo dat ik zij even. nou... Uh, ja. Want we zijn 2012, dus zeg maar drie nee. jaar verder... Dat zij een reguliere baan hebben of zo. Nee. Maar ik kreeg even een, een beetje een vreemd uh, uh, uh, smaakgevoel. Omdat er stond van... Uh, nou, hoe werkt nou precies Tientjes? Hè? Drie stappen. Je wordt voor een tientje per jaar waar je lid van de Tientjes. Je profiteert van al die geweldige aanbiedingen voor een tientje. En je zet zelf een aanbod op de site. Maar nou, dan lees ik verder... Er is ook een Tientjes Academie, dus mensen die niet meer in zichzelf geloven kunnen daar gebruik van maken. Maar Tientjes is ook op zoek naar vrijwilligers die in hun eigen stad het Tientjes netwerk willen promoten en dingen willen organiseren heb je geen tijd, maar wil je tientjes wel graag steunen... we zijn ook wel blij met een donatie. Ik dacht even zo, het is een verkooporganisatie. Die, die, uh... Natuurlijk, als je iets opzet... moet je het voor ja. een deel ook verkopen... anders komt er geen kip. Maar de achterliggende dag is ik heel zie, positief. Ja, ja, ik zie het anders. Ik persoonlijk, uh, kijk... ik, ik uh, heb ook bezigheden, zeg maar. Die heb ik ook geëtaleerd op hun site. Maar... Ik vind het persoonlijk gewoon heel leuk om met hun mee te doen... dat ik het echt een soort statement vind tegen, tegen deze tijd... waarin heel veel mensen niet meetellen. We zijn in Nederland een half miljoen mensen die niet meetellen. Uh, ja, die in niet de... meetellen in de zin van die staan langs de kant... zitten zonder werk, zijn aangewezen ja, die zitten op, op de, een uitkering. Op de, ja, op de reservebank als het gaat over werk. En, die, en vaak voelen ze zich echt uh, buitenspel gezet. He, dat is niet leuk als je jarenlang uh, werkloos bent. Mm -hmm. um, dan ben ik even van mijn rode draad af. Maar um, eigenlijk is het zo... Ik merk dat iedereen ook anders tegen tientjes aankijkt. Ik vind het echt uh, een eer om eraan mee te doen. En ik leer er heel veel. En uh, voor mij is die site persoonlijk nou niet zo heel erg belangrijk. Want ik heb gewoon een eigen site. Maar... Um, het, het, het, het voegt eigenlijk drie soorten mensen samen. Want zeg maar de mensen die, die wil willen plegen... Die, uh, het zijn ook vaak mensen zeg maar, die misschien een cursus willen geven voor tien. En ze hebben acht mensen binnen hè, voor uh, een ja. paar honderd euro. En ja. de negende en de tiende plek is leeg. Nou, die bieden ze dan aan aan tientjes. Dus zo werkt het. Dat mensen het idee kunnen hebben dat ze iets terug kunnen doen. Hè, als het met ja. hunzelf wel goed gaat. En dan heb je... Um, uh, de mensen die denken van, ja, god, ik zit hier toch maar, laat ik dan uh, ja, eens kijken waar ik goed in ben. Of uh, zelfs uh, misschien uh, cakejes uh, uh, bakken en aanbieden. Of, hè? Je kunt het als een hele creatieve site gebruiken. En daarnaast is het zo dat ze, toen ze eenmaal bezig waren, natuurlijk uh, ook hele schrijnende gevallen tegenkwamen. En... Uh, Daarmee aan de slag zijn gegaan. Je moet eigenlijk even op YouTube kijken. Mm -hmm. Bij Tientjes. En dan uh, zie je een aantal hoofdpersonen die dit begonnen zijn. Zeg maar ja. praten. En dan krijg je echt kippenvel over sommige verhalen. Die, van mensen die zeggen. Ik, mijn dossier ligt al tien jaar op de kast. Ik ben niemand. Of zo weet je wel. Die ook bij Tientjes terechtkwamen. Um, uh, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat. Uh, ...zij toen gestart zijn... ...met een re-inspiratietraject... ...dat mm -hmm. klinkt een beetje als een re-integratietraject... ...maar... In ja, voor... ...de inspiratie in te ja. pompen... ...ja, ja. en... Uh, toen zijn ze ook op het idee gekomen. Daar weet ik eigenlijk niet eens zeker of dat zij nou uh, gespot zijn of andersom. Maar in ieder geval dan krijg je dus hele constructies... waarbij je uh, of via de politiek of de UWV uh, kunt zeggen van... nou, ons lukt het om iemand wel te inspireren. Ja. En uh, misschien kun je daar dan uh, dat geld aan geven... wat normaal eigenlijk uh, via de UWV uh, mm -hmm. voor die persoon Dus Maar ik moet zeggen, ik weet van dat stukje weet ik echt uh, waarschijnlijk het minst... van alle tientjesleden... Mm -hmm. Want ja, daar heb ik zelf vrij weinig te maken mee gehad. Maar um, ja, die, die, die, die derde poot, dus je hebt de aanbieders en de afnemers, zeg maar even plat. En dan de derde poot is de academie. De academie en ja. die draait rond uh, inspireren en uh, NLP Rekens. geven. Ja, ja. En... Zit er eigenlijk ook een inkomenstoets aan? Ja, dat is misschien een gekke vraag. Maar kan iemand die weet ik wat voor inkomen heeft, toch bij tientjes gaan? Uh, maar ja, nou, misschien wel als, als aanbieder van iets leuks, maar niet als ja. deelnemer. Of, nou, of speelt dat geen rol? Op het moment dat je met de academie in zee gaat, dan uh, is het contact zeg maar, zo persoonlijk dat er wel altijd, uh, nou niet om af te, af te stoten nu maar nee, gekeken nee, nee. wordt, dan is al wel bekend hoe iemand zijn privé situatie in elkaar zit. Ja. En uh, dat weet ik eigenlijk niet of dat ze dan echt kijken, maar de schrijnende gevallen, ja, het gaat aan de ene kant, dat is ook zo'n zo balans die je loopt, van uh, dat je schrijnende gevallen helpt natuurlijk, maar aan de andere kant Tientjes zelf is ook een organisatie die zo doet. Soms kies je dan misschien uh, ja, voor, voor mensen waarvan je meer zekerheid hebt dat het uitpakt of zo. Het is een heel... Uh, Lerende organisaties. Ze, ze, ze, ze, ze doen het, uh, hoe zeg je dat? De Learning on the Flow, of weet ik veel. Hoe zeg je dat? Het, ze, ze, ze... Leren op de ja, wens. Ja, ik vind het ook heel mooi dat ze gewoon uh, ook dat komen zeggen. van... help ons. Want wij, wij weten het nou niet. Ja. Hè? En op wat voor cursus schrijven nou veel mensen? Of de meeste? Of nou, waar wat... is vragen naar, laat ik het zo stellen. En via de site of via die academie? Of... Oh, op de site mekker. staan echt heel uh, uiteenlopende dingen, maar wat ik zelf veel erg opvallend vind, is lijkt wel alsof überhaupt niet alleen op de tintjes site, maar heel veel mensen met wellness bezig zijn. Ja. Dus alles wat te maken heeft met uh, welzijn. ja, welzijn. Zich maar, lekker voelen, zich goed voelen. Ja, dus uh, ja, ja, uh, mm -hmm. uh, ja, ik denk dan altijd aan sauna of zo, maar allemaal alternatieve manieren van van. Dat is eigenlijk wel jammer. Hoezo? Nou ja, als de hele wereld zich met wellness bezighoudt. <laughs> ja, nee, en dat is... Dan denk ja. ik, ja, zoek iets... Waar je ja. misschien wat ja, verder ja, ja, mee kunt... Ja, maar is wel heel veel, daar is wel veel markt voor, denk ja. ik. Ik bedoel, want ja, dat denk ik toch. Dat, uh... Ja, ik ben Tientjes Schoorle. Ja. Ik heb een eigen siteje op, het, op de site. Een subsite, zeg maar. Ja. En ik ben samen met uh, Annelies Janssens... Uh, Jan Tientjes Tilburg... En uh, daar zijn ook wel andere mensen bij betrokken geweest. Dat is dus ook nog eens zo. Hè? Dus je krijgt, uh, ja, het is allemaal vrijwilligerswerk. Dus je hebt soms een kern en dan valt die weer uit elkaar. Of ja. Ja, er gebeurt heel veel. Um, maar Tientjes uh, staat, dus, en, en is niet meer weg te krijgen. Je, en wat bieden ja, ja, jullie dan en nog even op jou? Ja? Wat bieden jullie dan aan? Til, tientjes op jouw uh, kleine site. Nou, Tintjes Schoren die hoopt dat er extra mensen bijkomen om mij te ondersteunen met tientjes. En uh, eigenlijk ben ik nog, nog harder op zoek naar mensen voor Tintjes Tilburg. Mm -hmm. En als het gaat om inhoud, bijvoorbeeld ik zelf uh, ben de Anders Academie. En ik bied mezelf aan, ik doe kaaskursussen, ik doe binnenkort uh, alternatieven voor vleescursussen. Ik ben eigen ontwerper, maar dan gaat het heel erg over mij. Dan mag ik jou nog even weer vragen, Christine. Ja. Ja. Maar uh, dit is ook bij de gemeente Goorland bekend. Kunnen hun ook bijvoorbeeld mensen met jou in contact brengen of moeten ze het echt allemaal het eigen initiatief bij jou aanklappen? Uh, op dit moment moeten ze uit eigen initiatief aankloppen, maar dat is wel een van de wegen die ik op korte termijn ga uh, bewandelen. Kijk, want de, ik, er de zijn de natuurlijk uh, ook mensen met die tientje die geen computer hebben, ik noem maar iets. Ja. Hè, ik bedoel, je hebt dan natuurlijk toch ook wel een groep die echt echt op die bank zit. Dus dan kun je al zeggen, ik heb het op een site. Maar ja, vaak kunnen die niet op een site. En zijn hun dus niet bij macht om op die manier met andere mensen te communiceren. Dus dan denk ik ook, wordt het dan misschien door de gemeente aangekaart van, we hebben hier mensen zitten. Of het zijn wel oudere mensen. Want ze zeggen ook, de eenzaamheid las ik van de week ergens en dat toch wel flinke proporties heeft. Van de aantal schrok ik ook van. Dan denk ik van, er zijn natuurlijk ook oudere mensen die in die tientjes maar ja, die hebben vaak ook geen computer. Of niet bij macht om die dingen te hanteren. Dan denk ik van, en hoe hoe bereik je, ik vind het je die? Terecht ja. Op. Ja. Ja. Ja. ja, nou, die het is het net ja. nodig hebben. Die hebben misschien ja. geen het nee, dat zo. denk ik van niet. Of kunnen er niet of onvoldoende mee overweg. En hoe nee. bereik je die? Hè? Ja. Hoe bereik je die? Nou, ja, het, ik bedoel, iedereen is welkom, maar wij ja. komen handen tekort. Ja. Zo simpel ja. is het. Dus die digitale middelen, die die, uh, die komen zeg maar mooi uit. En wij beseffen ons heel goed dat er heel veel mensen zijn zonder computer of ja. ouderen die niet weten hoe ze een computer moeten bedienen. Maar het is niet dat wij die expres erbuiten houden of zo. Maar ja, het, het ontwikkelt zich in verschillende steden. Want moet je voorstellen, in uh, 2010 is uh, uh, de hoofdrolspeelster, zeg maar, enorm uh, uitgenodigd door allerlei praatshows van Paul en Witte Man en zo. Zij kregen de bijnaam De, bij, de Huilende Bijstandsmoeder. Ja. En. Um, Eigenlijk in 2011 is het, hebben ze het moment bereikt van, uh, ja, dat het uh, uit zijn voegen groeide. Maar er ja, bestaat natuurlijk eigenlijk niet. Want het is pas als heel Nederland op de been is. Maar uh, dat zij het niet meer aankonden en dat er, uh, dat er nu in steden dingen gebeuren. Dus ik zeg Tientje Stilburg, dat is echt iets van het laatste jaar. En als je dan kijkt dat het per stad ontwikkelt zich heel erg uh, verschillend. Want uh, dat is dus inderdaad afhankelijk dan van de politiek en van de individuen. Ja. Jij geeft mij nou een tip of... Uh... Het is maar net hoe het loopt. En, en dat is denk ik het verschil waarom het overal maar zo verschillend is. Heb, heb je ook bepaalde doelgroepen of zijn er bepaalde leeftijdsgroepen of overwegend het alleen vrouwen of mannen? Of? Nee, het, nee, het is uh, mannen en vrouwen. Het is iedereen die zich uh, geroepen voelt om uh, een aanbod te doen aan tientjes of te sponsoren in de vorm van aanbiedingen of geld. Dat mag ook. Ja. En, um, maar degenen die er gebruik van maken... Ja, hoe bedoel dat, je? Ja, van de dat zijn, dat zijn dat is over Het is Over alle leeftijden loopt dat. Nou, als ik, mijn indruk is dat uh, het over het algemeen wel mensen zijn tussen de 20 en de 60. <laughs> ja, oh, dat, dat is wel heel breed, breed hè? Ja, ja, ja, ja, ja, sorry. Nou, dan moet ik het zelfs iets nauwer. Misschien wel 25 en 50 of zo. En dan is het misschien dat mensen boven de 50 zich ook niet... Uh, ja, Echt meer geroepen voelen om dan nog iets nieuws te starten. Of ja, zitten die meer in de put? Uh, ik, ik, ik weet het niet. Nee. Maar het zijn wel allemaal mensen die, op, die dus zeg maar uh, aan de zijkant, aan de zijlijn zitten. Die dus niet uh, actief deelnemen aan het arbeidsproces. Dat klopt. Maar bij de aanbiedingen staan natuurlijk wel mensen die gewoon een bedrijf hebben. Of, uh, ja, ja, ja. ja. ja maar... Maar, die, maar die bieden er aan om dus daar ook weer aan te verdienen. Ja, nou, nou uit het ideeële nou, Ja, daar, uit de ja. ideële Maar Dat is ja. eigenlijk mijn vraag. Diegene ja. die er gebruik van maken, zit daar een bepaalde lijn in. Dat het oudere mensen zijn, jongere mannen, vrouwen. Nee, ja, ik, ik durf het haast niet te zeggen. Mijn indruk is dat het op een of andere manier meer vrouwen zijn. Maar er is gewoon. Is het, uh, dat vrouwen er makkelijker vooruit willen komen. Dat mannen toch hun trots nog hebben. Of op een andere manier netwerken. Ik ja, ja. denk het ook dat daar meer vrouwen aan mee zullen. Ja. Ja. En wat houdt jouw vlees? cursus in? Van, moet ik me daarbij voorstellen? Nou, ik ben, uh, ik ben zelf ontwerper van huis uit. En uh, ik heb kinderen die iets ouder worden. Ik heb iets meer tijd om handen, omdat de jongste naar de middelbaar gaat. En ik ben eigenlijk, uh, ik heb een tijd, uh, lange tijd in de filmwereld gezeten van, van, onder andere, nou, niet eens vanwege mijn schoonfamilie, maar gewoon de, is zo gelopen ooit. En um, ik ga terug naar mijn oude vak, hoe langer hoe meer. Omdat uh, ik bepaalde dingen heb meegemaakt in mijn leven waar ik me echt op aangesproken voel als ontwerper. En deze tijd schreeuwt om een, ja, toch wel een andere ik vroeg, benadering. Wat, wat, wat, wat verschreeuwt? Geen grafisch ontwerper. Ik ben industrieel ontwerper. Designer Van, eigenlijk, ben je ja, designer. Ja, ja, ja. klopt. Maar ja. ja. nou, wat houdt dan een vlees? Dat is zo ja, ja in het vlees, vlees. Zei ik. Dus ik ben momenteel heel erg bezig met eten. Ja. En um, dat snijdt het mes uh, van drie kanten, wou ik zeggen. Want het leuke ervan is dat je altijd zelf eten overhoudt. <laughs> dat heeft ook wel wat. Ja. En uh, ik heb vroeger al uh, vaker kaas gemaakt. En ik heb uh, vroeger ook uh, zeg maar nepvlees gemaakt van kikkererwten met... Uh, met yeah. kruiden erdoor. En uh, ik wil dat uh, helemaal gaan uitbreiden. Omdat uh, ik denk... Uh, ik ben eigenlijk plastics afgestudeerd. Ik vind het leuk om zeg maar met mensen in mijn cursus... Duik je letterlijk je vuilnisbak in. Je leert welk afval eigenlijk herbruikbaar is. En uh, dan gaan we kaas stremmen. Is, kaas is ook plastic. De eerste brillen werden gewoon van kaas gemaakt. Ook de glazen door de monniken. Uh, dus in, van kaas. Ja, als je, als je kaas. ja, kaas van melk, melk, melk, ja, daar zijn de eerste plastics. Ik word in ik de, super de middeleeuwen hè. Ja, ja, ik word ik super in de contactlenzen Bernard, de brillen. Nee, nee, nee de de is van kaas, wat <laughs> van kaas gemaakt ik denk ik, kaas kaas is uit het vuizen, dat snelle op. Ja, wel kop, ja, maar, ja maar, de, nee, maar ik bedoel even al die, al die melkproducten. Ja, ja. Daar gingen ze allemaal mee vroeg ook van Maar doe je dat he? thuis, Christine? Ik doe dat thuis, maar ik heb ik ben ook bezig, omdat als ik grotere aanmeldingen krijg... dan uh, kan ik dat thuis niet bolwerken. Dus ik ben, uh, ja, je zit meer te denken aan... ik heb een, uh, bij een boerin een aanbod gehad. Ik ben bij restaurants bezig. En eigenlijk wat ik met mijn kaascursus zeg... is van, mensen lieve mensen, ga gezond eten. Ja, voor 60 cent heb je een echte liter melk. Dus geen uh, supermarktmelk, waar je bovendien... Uh, uh, zeg maar, uh, ja, hele gezonde kaas van kan maken. Wow. En uh, bij Plasse had ik gewoon overgestaan, kaas is kunst. <laughs> dus ik heb, ja, nee, ik kan het helemaal onderbouwen. En bovendien wordt kunst, uh, eten is heel erg, kun, kunst is heel erg eten momenteel. Uh, ja, vind, momenteel. Je, je zegt een echte liter melk, een echte liter melk. Zo ja, ik moeite. ben helemaal... Uh, er staat er ook onechte melk. Een melk is toch melk? Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Je gaat nee. niet melken dan zelf met een cursiste koe. Echt nee, maar wel, nou, ik, ik, zaai, man, ik heb laatst man. wel van die dingen. Toen die, toen die, uh, die trekkers. Hoe Uiers. De uiers. De uiers. Er terug opgezet. Dat noemen ze oh. tepelvoeringen. Zo. Ja. Tepelvoeringen. Ja. Nou, nee, ik ben heel alternatief opgevoed zelf. Ik ben altijd, ik zeg altijd, ben het product van de eerste sojabonen. van of nee, hoe heet het? Die vieze brokken. Die hadden helemaal geen smaak namelijk. Um, sojabrokken, noem je dat. En ja, dat zit er bij mij met de paplepel in, zeg maar. Dat mensen eigenlijk uh, te weinig investeren in gezond eten. Want je investeert ja, ook ja. in je doktersrekening. Die gaat omlaag namelijk. Misschien dus... ik was even in jouw achtergrond. Want je kunt contact met jou opnemen, staat door op de website. Hè, met carrièreperspectieven, nieuwe uitdagingen, deskundigheidsverzoeken, referentieverzoeken, adviesvoorstellen, open... Je bent in een duizend hoort. Waar haalde al die wijsheid vandaan? Wat is, jou, wat is jouw achtergrond? Dat is mijn eigen achtergrond. Ja, ik ben industrieel ontwerper. En uh, ik ben vijftig geworden vorige week. En ik heb zoiets van... Dankjewel. Ik heb zoiets van... Nou, mag het klinkt zo arrogant. Nee, in het land dat blinden is hoog koning. Nee, moet je luisteren. Kijk, er zijn beslist mensen in Goorland... die veel beter kaas maken dan ik. Ja, de, Bijvoorbeeld de Leijandaal. Maar uh, ik vind letterlijk van... ja. Er zitten gewoon veel... Ik bedoel, de jongeren hebben het heel zwaar. Hè? Vooral jongere mensen. En dan denk ik van... Ik vind dat gewoon leuk. Van, je, om je eigen kaas te maken. Het hoeft eigenlijk geen drol te kosten. We bergen de, de afvalhoop op. We, we leren iets bij. Bovendien, ik, ik ben van mening... dat mensen echt veel weinig, te weinig uh, creatief bezig zijn. Dat je daar gelukkig van wordt. En dat uh, het een goede oplossing zou zijn... voor de recessie. En ja, ik... ik ja, ja ik ga jij. soms heel diep. Kijk maar op mijn site. Je gaat heel wat verder. <laughs> nou, deel, de deelnemers van tientjes betalen een tientje per jaar voor hun deelnemerschap. En winnen ze een inkomen hebben, dan komt die beneden modaal. En dat was in 2011 1640 euro. En het dienst- en het inkomen hebben dat daarboven uitkomt, dan vragen we een bijdrage van 90 euro boven het deelnemersgeld. Dus 100 euro. Ja. Dus zit je onder dus. De... Maar hoe, hoe, hoe controleer je dat? Als mensen zeggen, ja, maar ik doe voor een tientje mee en ik doe niet voor 100 euro mee. Dus ik, uh, nou. ik, ik verdien beneden modaal. Hoe check je dat? Ja, ik denk niet dat zo'n club als jij. Uh, als zitten... daarvan zit. Het zijn voorwaarden, ja, ja, ja, ja. Voor Het zijn voorwaarden voor deelnemers. Ja, ja dan ik? moet je ja. eigenlijk aan landelijke tientjes vragen. Want ja. kijk, wij zijn ja, ja. eigenlijk bezig met met uh, proberen het van de grond te krijgen hier in deze regio. Mm -hmm. En uh, eigenlijk, ja, je kunt... Ik vind zeg maar het doel... Hè, wat tientjes uh, vind ik eigenlijk... Uh, niet, niet, ik wou zeggen, niet zo streng volgens de regels. Maar mm -hmm. ja, ik zit daar niet mee. Maar nee. hoe, ja, hoe dat precies gebeurt... Het is dus, ja... Je kunt een aantal meetmomenten inlassen. en Of een, uh, uh, iemand die een cursus aanbiedt uh, voor een tientje die normaal 800 euro ja. is. nou Uit al die mensen die reageren voor een tientje precies nagaat wat die mensen verdienen. Ik zou het echt niet weten. Nee. Maar ik denk het belangrijkste van tientjes is dat het moet groeien. Het is geactiveerd worden. Ja, ja. En, Tot slot nog even. Want ik ja. heb jou gezien en gevraagd op de Tilburg bij de Bazook. Ja, daar zat jij ook. Ja, klopt. Wat houdt dat precies in? Want de dat vond ik heel leuk. En dat gebeurt meer. Hè? Ja, komt in ja. Een herhaling. Ik dacht toen dat maar één keer per jaar ja. was. Of ja, twee misschien ik weet, ik wil opzien, je daar dat slot nog in, even iets over vertellen. Ik weet te weinig van bezoeken om te zeggen... Ik zit hier namens bezoek. Maar wat nee, ik ervan begrijp is... Uh, het is ooit begonnen met een soort car boot sales. Dus ze hebben ge geproefd dat er uh, animo was... Uh, ja, ook voor een soort... Uh, ja, uh, straatvorm van uh, verkopen en, en, en netwerken. Ik zou zeggen, Arabieren zeggen gewoon chap chap. Maar eh... Uh, uh ja, de, uh, de koepelhal op het NS-terrein van. Misschien weet jij er wel meer van. De nee, nee, ja, uh, koepelhal v, uh, op het NS-terrein, waar uh, eigenlijk ontzettend veel te gebeuren uh, gebeurt in ja. Tilburg, ja. is uh, ja. ter beschikking gesteld door volgens mij de gemeente. Om zo nu en dan. Ja, een bazoek klinkt als bazaar of zoek ja. uh, ja. ja. op zijn Arabisch. Uh, ja Om van alles te laten gebeuren. En als je kijkt wie daar allemaal stond. Ja, op die dag dat ik zelf op bazoek stond, heb ik natuurlijk minder rond kunnen kijken. Ik heb wel op die catwalk gelopen, maar ik ben ook een keer gaan flyeren voor tientjes. En ja, dat zijn eigenlijk allemaal... Uh, ...kleine bedrijfjes... Uh... ...eigen producten... Ja. Ja. ...mensen die eigen dingen maken... Ja. ...en dat ja. maakt het ook allemaal zo apart vind ik om daar Aha. te zijn... Ja, ...maar ook om zeker. daar rond te kijken... Hè. Ja. Het is er, ...en ook heel vaak allemaal op natuurlijke basis... Hè, ...waar je dan ook ziet op het creatieve vlak... ...ze werken met wol, met vilt, met katoen... Ja. Uh, ...van die dingen allemaal... ...en volgens mij is het zondag over een week weer. 14 ja, dat oktober klopt. zit in mijn ja, hoofd. Dat kan ja, ja. Want ik dacht toen ja. dat het een eenmalig, nee. eens in het ja. jaar was, maar ja. dat komt met regelmaat terug. Ze wilden, ja. eigenlijk, ze wilden eigenlijk nog het doel om het één keer per maand te gaan doen. Maar dan het zit nou nog echt wel in een opstartfase. hoor Dan moeten ze nog echt wel even ook verder Ja, eens in uh, de maand is zijn. ook veel. Hè? En je kunt er ook lekkere pannenkoekjes eten. Ja, maar en gewoon ook allemaal voor, voor aparte nou, dingen. Kijk, lekkere dingen. Uh, Bazoek en tientjes dat zijn echte producten van deze tijd. Ja, ja. ja zeg maar. Dat is gewoon, ja... Er is een soort leegte zeg maar, ontstaan door de, de, de groeiende tweedeling. En uh, dat gat uh, proberen ze op dit soort manieren in te vullen. Ja. Dus het zijn, het zijn eigenlijk ook een... Ja, nee, Mensen worden steeds creatiever. Ook ja. als je in ieder blad waar je kijkt. Ik praat dan maar wel even over mijn eigen vak. Het breien. Je kijkt, me slaat maar eens alles over. Het komt allemaal steeds weer terug. Ja. Mensen zoeken toch allemaal weer die creatieve dingen. Ja. En van daaruit krijg ook ook de ontstaan van die bazooka en zo. Maar ook, ja. wij merken ook de jeugd. Die gaan weer bij elkaar zitten. Uh, ze willen weer naar Nihilis. De brei -cafés. Noem ja. het allemaal maar op. Ja. Mensen zoeken daar toch allemaal steeds meer op. Ja. Gewoon zelf dingen maken, zelf dingen laten zien. Ja. Gewoon zeggen van hier ben ik en dit zijn mijn dingen die ik leuk vind. En niet waar er twintig van in een rek hangen. Want dan loop ik net als die allemaal. Oké, okay. nee. we gaan naar de muziek. En ik zou wel de mensen aanbevelen zoals ik het dus straks ook heb gedaan om toch even te kijken bij www.tientjes.net Om eens te kijken waar dat we allemaal precies in want er is heel veel over te lezen en het is een zeer interessant onderwerp Christine, kom maar eens een keer terug, want uh, ja, we willen jou nog het hemd van uw gat vragen Maar uh, we <laughs> hebben nog wat anders te bespreken okay, even, de muziek. Dank je. even de muziek Ik heb meegebracht een, een cd uh, met uh, Andy Williams, die is vorige week uh, overleden hij was niet de king of pop of de king of rock and roll, ...maar hij was de king of easy listening music. Dus lekker in het gehoor liggende muziek noemen ze dat. Ik heb twee nummertjes, zijn vrij korte nummers. Moon River, heel bekend. En Can't Get Used To Losing You. Luister maar eens. Moon River, wider than a mile. I'm crossing you in style. Someday, oh dream maker, you heartbreaker, wherever. The same rainbows end Waiting round the bend My Huckleberry friend into the town I'll find some crowded avenue Though it will be empty without you Can't give you say hello couldn't think of anything to say since you're gone Ook over hier. Dat was Andy Williams met twee oude hits, Moon River en Can't Get Used to Losing You. Ik ben nog steeds beeldend. Uh, Ik vond het een geweldige zanger. We gaan nu naar de. Ik dacht dat Christina even wil. Oh ja, vertellen. sorry. Christina Christine. Christine. Christine. Ja, jij, jij zou graag even iets willen. Uh... Uh, twee evenementen wil ik aankondigen. Eentje is 14 uh, sep, uh, oktober. Ja. <laughs> sorry. Uh, 14 oktober uh, de start van uh, een duurzaamheidsinitiatief. Dat heet De Schone Lij. Hier in het Jan van Bezouhuis. Wordt gelanceerd met uh, de oude directeur van. Uh, God, hoe heet dat in Boksel, de, de Groene Aarde? Ja, geloof de, ik. De, de Kleine aarde. aarde. Ja, heel goed. Ja. Uh, die komt hier een interactief uh, gebeuren uh, doen met mensen. De toegang is gratis. En uh, ik, ik, ik wijd te veel ik. Het uh, tweede is ook in de herfstvakantie... Cinekit uh, kinderfilmfestival met workshops. Nou, leuk. Ja, in de in Jan van... in de in Jan van Bezouwhuis, allebei. Ja. Toegang ja. gratis bij de eerste... Right. Nou leuk. Daar gaan we nu je, je, je, je, naar, naar go, go. Let's go. Go. Go. go. go. Restyling staat er in het grootste belang. Ondernemersvereniging Buitengebied Goorle. Ja. Go. De vereniging ondernemers buiten zetten van Goorle. Oftewel Goorle onderneemt. Ja. Hoe is het zo gekomen, chef? Want uh, ja, ik ken jullie al langer hè, als bestaande ja. winkeliersvereniging. Ja. Er is een hele actieve vereniging. Nou, die u, zeg wij maar zijn wij meer een ondernemersvereniging? Want in het buitengebied zitten meer andere ondernemers dan winkeliers. Oh, yeah. Je moet onderscheid maken tussen dus, uh, winkeliers en ondernemers? Uiteindelijk wel, ja. Winkeliers zijn toch meer mensen die consumentgericht verkopen. Terwijl ondernemers zijn ook vaak. Bedrijven die weer aan andere bedrijven materialen leveren en, en verkopen. Ja. Dus op de industrie zitten ook bedrijven die maken dingen die weer naar een winkel gaan, waar ze, ja, waar, ze, waar ze dan weer verkocht worden. Dus dat is toch. Een winkelier is ook een ondernemer. Ja. Laat dat duidelijk voorop stellen. Maar een ondernemersvereniging is toch niet altijd zomaar een winkelier? Ik nee, vond de, de diversiteit ja, aan, aan mensen ja. in het buitengebied. Hè? Wat en, ik uh, wonderbaarlijk vond, tenminste niet zo erg. Maar ik las dat jullie weer helemaal geïnspireerd werden door die uh, centrummanager-gedachten. Ja, ja, ja. ja, en dacht ik, toen dacht ik: ah, hé, hey, kwamen jullie daardoor? En twee, dacht ik. Moet die centering manager dan ook niet wat voor jullie doen? Het is een ofzo? heel inspirerende man om het zomaar heel even te zeggen. Ik heb hem een paar keer ontmoet. Yeah. Maar uh, ja, die heeft echt uh, hard verdingen. Die, Wim die, Ansums. Wim Ansums. Ja. Ja. En die uh, betrekt er ook iedereen bij. Dus die ja. ons ook zeer zeker. Maar ja, dan vinden wij ook van onze kant af gezien... Moeten wij ook wel met iets komen. Mm -hmm. En dat was dus even niet. Dus ook mede daardoor hebben wij gezegd... Go. Ja, en onze ondernemersvereniging is al heel oud, of al heel oud, maar toch al best wel oud. Alleen, het was zo'n een beetje een slapende vereniging. Eén keer per jaar kwamen we bij elkaar. Mm -hmm. En dan hadden we ledenvergadering waarbij het feesten en het drinken wat hoger in het vaandel stonden dan de vergadering. <laughs> en op zich was het ook heel nuttig, want dan kwamen we kwam elkaar eens een keer tegen. Dan yeah. kon je wat netwerken. Maar nu dat het centrummanagement is... We hadden, eerst hadden we winkeliersvereniging De Hovel en Winkelleefsvereniging Tilburgseweg en ja. ondernemersvereniging Buitengebied. Ja. En daarboven zweefde het SNG Stichting Detailhandel Goorlen. Ja. Maar nu het centrummanagement er gekomen is... ...dreigt de stichting de detailhandelgoorl een beetje in het, op de achtergrond te geraken. Ja. Want ja, die, die houdt daar, zijn bestaansrecht houdt daarmee mm -hmm. een beetje op. Ja. Uh, en toen hebben wij gezegd in het buitengebied... ...als wij hier niks ondernemen, als we blijven wat we nu zijn... ...dan blijven we geen evenredige gesprekspartner naar nee. de rest toe... ...en dreigen wij buiten de boot te vallen. Ja. En dat is natuurlijk iets wat we niet moeten willen, want uiteindelijk zitten er veel meer ondernemers in het buitengebied, of buiten Tilburgsweg en de Hovel, ja. dan op Tilburgsweg en de Hovel samen. Er zitten er meer dan 200. Ja. En dat is dus echt het buitengebied ja. geworden, want Riel heeft een apart. Ja, een aparte Dat ja. ja, ja. ja. is een club van, van uh, Ger Wetzels, hè? de, de stichting... In Riel. Ja, in Riel, Ja, in Riel, ja in Joost van ja. den Korpen ja. is er heel erg mee, uh, mee ja. begaan. Ja. Ja. Maar ik lees in het artikel ook dat er dus bij het afscheid van, uh, want er is ook een nieuwe voorzitter ja. gekomen. Dat is Nieuw-Looze-Volder en dat was dus Rob van Amersfoort die zegt, uh, in centrum stonden dingen te gebeuren waar we wel voor wakker moesten blijven en dat we een nieuwe tijd ingingen. Ja. Wat, wat, hoezo dan? Dat, wat, waar waren jullie bang voor? Waar nou, was nou, men bang voor? Nou, bang is denk ik niet het goede woord, maar het is wel zo. Eerst had je echt die twee verschillende winkeliersverenigingen, de Hoven en Tilburgseweg en door, ja. die, uh, door, door die extra belasting die hun nu moeten betalen per winkeloppervlak, zijn ze dus allemaal verplicht om dat geld in het potje te stoppen. Ja. Waardoor dus in de, op de Hoven en Tilburgseweg er echt een potje ontstaat waaruit mensen een hele hoop dingen kunnen doen. Ja een hoop activiteit kunnen ontwik ontwikkelen plus, ook richting gemeente moet je, moeten wij ook een goede gesprekspartner blijven en dan moet je echt een club hebben als, als het clubje dan te klein is, dan, euh, ja, dan, dan ben je geen evenredige gesprekspartner. Ja. Nee. Ja. En dat is dus de reden dat wij gezegd hebben, we moeten die vereniging weer echt een nieuw leven inblazen. En echt ja. veel leden zien te krijgen. Ja. Dat ja. we echt bij de gemeente ook mee blijven doen natuurlijk. Ja. Want jij zegt net, er zijn wel 200. Hè, dat je? zijn er meer dan 200 bedrijven. Ja, en, ik, la, en de, of ik las in de klant, er zijn er nu nog 15, 15? we wilden weer ja. bijna 30. Dus dat maar dus is nog een wereld. Maar jullie, jullie zijn teruggezakt van 30 uh, naar 15. Ja. Dus er we waren er ondanks 200 dus relatief weinig lid. Dat klopt. Hoe, hoe, hoe komt dat dan? Nou, dat, dat komt het, omdat wij daar ook niet actief mee bezig zijn geweest ja. om echt leden te werven. En, ja. en daar is nu echt een grote verandering in gekomen. We zijn nu echt heel actief bezig. Je maar moet je ook moet, begrijpen... Je, je moeten je moet het... ook jullie, jullie leden iets te bieden hebben. Dat was ons Want ze, betaalt, ja. ze betalen natuurlijk ook daar een contributie voor. Ja. Wat heb je ze dan te bieden? Behalve zeg maar één, één stem richting gemeente. gemeente. Nou, we we willen ook meer één worden. Wij zitten natuurlijk ook allemaal in het buitengebied ver uit elkaar. Ja. Ja. Het is niet net zo Tilburg weg op de hovel van... God, er is een probleem of ik wil iets weten. Even ik loop even met bij mijn buurman ja. binnen. Wij zijn dat echt dat toch wel ja. Ja. afhankelijk ook van de bijeenkomsten. En wij merken gewoon dat we dat missen. Als er iets gebeurt, eh, buiten het centrum op, of er zijn vragen. Wij hebben dan wel een groepje met elkaar communiceert, Maar wij merken gewoon dat steeds meer mensen dat toch ook willen doen. Dus wij willen toch ook dat we dan samen iets kunnen ondernemen mm -hmm. naar een gemeente. Toe en dat we dan ook zeggen van nou hier ligt het plan en zo doen we het. En probeer... Wat doe je dan straks naast de winkeliersvereniging? Niet in, in, in een gezamenlijk overleg. Want waarom sluit je dan niet aan bij die totale club? Waarom dat, kan een speciaal... nee. dat lukt niet? Nee, dat gaat niet. Dat is zo, dat is zo verschillend. Ja? Dus Tilburgsweg en de Hovel en, en het buitengebied zijn twee zo, zo verschillende gebieden. Dus samen gaan heeft geen zin. Nee, dat, dat zal ook nooit lukken. Met name nee. om vanwege de diversiteit van ondernemers in het buitengebied. Dat, dat strookt niet met, met, met, met de winkeliers van de Hovel en Tilburgsweg. Dat zou ook nooit kunnen. Mm -hmm. En, de en, en de, eer dat de Tilburgse weer en de Hovel eens samen samengingen, ja, is er dat, ook ja, helemaal water dat is, door de zee gevloeid. Ja, absoluut. Vloed, hè? is absoluut. zeg nooit, nooit, maar, nee, maar het zit ja. voorlopig helemaal ons, niet in de planning. Want jij zei wat we te bieden hadden, Bernhard. Eh, onder andere, er is nu een website www.goorlanderneemt.nl. Eh, alle leden komen daarop te staan en er wordt doorgevinkt naar, de, naar hun website weer. Hij ziet er goed uit, ik heb, ik heb hem gecheckt. Ja, Hij ziet nou, er goed uit. Ja, ja, Er is ook veel energie in gestoken. Met ja. name door onze voorzitter. Dat wil ik al zeggen, mede door onze nieuwe voorzitter en door man. Ja. Die hebben er veel energie die hebben er in gestoken. Energie in gestoken. Ja, ja, ja. Want ik moet ook wel zeggen dat wij er ook echt wel aan toe waren. om gewoon er eens even iemand nieuws bij te hebben. De, ja. die zegt van, nou we pakken het even op. En ja. ik wil dan ook helemaal niks te zeggen ten koste van ons. maar ik bedoel, wij zijn natuurlijk ook al, zitten ook al heel lang in het vak. Ja. En uh, op een gegeven moment was het wel lekker dat er weer eens even een jongere generatie. Mm. met een frisse ja. moed eronder kan. Uh, uh, en daar hopen wij natuurlijk ook mee nieuwe leden. dat er ook weer eens mensen opstaan die zeggen van, nou. Oké, okay, wij helpen jullie mee. Want het is toch, als ik zie waar wij afgelopen half jaar eigenlijk alweer vergaderd, alweer vergaderd en bij elkaar zijn geweest. Dan en denk je. Het is ik... allemaal ja. buiten je bedrijf. Nou, waar jij zei het, chef. 200 ondernemers in het buitengebied. Ja, ja. 200, daar staat van te kennen. Dat is heel ja. echt, Maar dan moet je ook nagaan. Alles Wat dus echt buiten de Tilburgse Weg valt. Hè? Dus ja, alles ja. wat in die zijwegen zit. is dus net als de bakker om de hoek op en, en, en de Rugse Het zit valt er allemaal onder. onder. Ja, ja, dan, uh, het zit er ja, allemaal dan, dan onder. Dan, dan dus als je dat aan gaat kijken. Uh, ja, daar zitten ontzettend veel ondernemers buiten, buiten het centrum. En Waar ja. wij dus ook merken, want wij zijn dus best wel actief nu aan het lobbyen geweest. Dus gewoon ook echt bedrijven persoonlijk benaderd. Ja. En dan kom je ook gewoon bij bedrijven. die weten ook helemaal niet van elkaar. Eigenlijk nog maar amper, dat ze bestaan. En als je je nou kunt laten zien op zo'n website. Kunnen, ook van zit daar een, een bloemist uh -huh. uh, bij het uh, Marijkeplein Klein. of zit daar nog een, een uh, die of die? Mensen weten ook vaak van ondernemer op buitengebied bijna helemaal niet waar nee. iedereen zit. Nee, dat is, en dat is wel zo. jammer, want zo slaan we elkaar natuurlijk ook over. Ja, en het is op de dag van vandaag, zeker in de krimp van de economie, heb je elkaar hard nodig om het zaakje ja. overeind te houden. Dat is. Uh, dat is, dat, is, dat is gewoon zo dus ik denk dat ja, het ook op een nee, goed moment is het, dat we de gas in geven ja, ja dat het. is zeker hij ja. ziet er gewoon goed uit, er staan ook leuke foto's bij hij uh, geeft veel informatie en dan met name vond ik behartiging van de gemeenschappelijke belangen hè, is, is onder andere ja. een doelstelling informatie verstrekken en onderlinge informatie uitwisselen onderlinge contacten en gezelligheid bevorderen... meer omzet en inkoopkorting realiseren. Ja. Gaat dat ook lukken als je dan inderdaad we, de koppen bij elkaar stikt? Daar gaan we wel weer heen? iets mee te doen. We ja. doen. Ja. Maar dat ja. zijn dus van die projecten... we zijn nou pas gestart, dat zijn van ja. die projecten die we op gaan zetten. We hebben eerst nog een, een ledenvergadering in, in ja. oktober. Ja. En dan hopen we echt ook flink wat nieuwe leden te scoren, om het ja. zo maar te zeggen. Ja. Want uiteindelijk vanuit het ledenbestand zullen ook mensen op moeten staan... om dingen mee op te pikken en mee ja. te gaan doen. Ja, Wij Natuurlijk kunnen dat als kunnen bestuur allemaal alleen die, niet... Uh... En en het is, het is ook, uh, ja, als je, als je gaat kijken, wij moeten net wat ik zeg buiten ons werk om doen hè. Ja. Onze tijd is ook kostbaar ja. en, en maar heel ja, kort. Ja om het er allemaal naast te doen. Die, uh, wat op... heb jij daarvoor een mooi formuliertje? Mee? Nou, ik zat toch wel even... Te... Ja, deze dan, dus met dit formuliertje zijn wij dus bij de bedrijven langs geweest... om ja. ons te promoten en ook de website te uh, promoten. Daarbij nodigen wij ze ook tevens uit voor de infoavond op donderdag 11 oktober om vanaf uh, 9 uur s'avonds bij Ome neef. Mm -hmm. Dan komt dan ook een PowerPoint-presentatie. Uh, dus we willen echt wel op dit moment die avond laten zien... van dit doen wij, dit willen we doen. Ja, en en, en daar we hopen dat dan... Uh, ja, en heb dan... je al die 200 ondernemers daarvoor... Dat gaan we dadelijk ja. doen. We hebben dadelijk Show. naar de volgende vergadering. Ja. Dus we hebben nou. een aantal persoonlijk bezorgd en die hebben we een uitnodiging gekregen. Ja. Nou. En de rest wordt allemaal nog schriftelijk genodigd. Ja. Nou, hier staat ook in, in het artikel: dan moeten we moeten de ondernemers buiten het centrum ervan overtuigen, zich ons aan te sluiten, zodat we samen sterk kunnen zijn en meer slagkracht hebben. Wat ik ook een grappige opmerking vond, was als bestuur houden we ook nauwkeurig de ontwikkeling van het verhoogde dorplein in het oog. Dat kan nog wel eens het bruisend hart worden van onze vereniging. Dat zou zomaar kunnen. Van onze vereniging of van onze gemeente? We, we, we... Van onze vereniging. Ja, dat valt buiten. Alle ondernemers in het buitengebied. En, en waar wij vaak missen is wij hebben geen kern waar we bijvoorbeeld ook iets kunnen doen. Nee. Ja. Want wij, om maar even: wij hebben ooit vanuit het uh, Ondernemers Buitengebied, buitengebied opgezet. Ja. Ja. En dat moet dan, of moet, dat gaat dan toch via het centrum. Met het ja. gevolg eigenlijk ja. daarvan, heel het centrum. Ze draaien mee bemoeid. En positief, negatief. Ja, maar eigenlijk, ja. ons evenement ja. wordt ja. steeds verder weggedronken. We de hadden... schouwtoeren is eigenlijk overgenomen door de middenstand, hè, denk ik wel. Eens. Nou, ook sterker. Nou, de de, de schouttouren destijds Mo begonnen. De... Moonlight ja. shopping is ooit in het buitengebied begonnen. Ja, oké. ja. ja, ja, ja. Maar hoezo zijn jullie geen middenstand dan? We hebben als Hemke de Kring vroeger ook meegedaan. En dan reed zeg maar de paardentram die reed rond. Ja. Dat was hartstikke gezellig. Ja. En op een gegeven moment was het gewoon een feestje voor de middenstand van de Hovel. En van de Tiltburgseweg. En het schouttouren. Auto hingen er een beetje bij. Hè? Ja, je moet ja je maar dan snapt een beetje hoe wij, vaak uh, het gevoel dat dat bij ons af en toe gegeven ja, ja, heeft. Ja, ja. Want het was echt zetten, voor een buitengebied. Wij zetten het op en we, we gaan iets doen. En ineens komt dat vanuit het centrum vertrok dat. En dan denk je de winkel is van als wij naar nou onze winkel op die dag ook open doen, toch? Ja. Ja, nou, dan ja. gaat het allemaal in één moeite door. En ja. heeft Alleen ons, wij deden uh, de moeite. En dat heeft ja, ons ja. ook een paar hele leuke uh, ondernemers gekost. Die, die dus gewoon op die manier ook afhaakten. Van ja, het was voor de buitengebied bedoeld. En nou is het allemaal weer daar te doen. Dus ja, het kost ons ja. gewoon ook heel veel kracht om ja. dat dan uh, open te houden. En daarom bedoelen wij dus ook van het Hoge Dorplijn. Dan kunnen we ook zeggen van, we hebben daar eens een kern. Ja. En dan kunnen we het ook gewoon zelf doen. Ja. Snap je? Want wij hebben echt gewoon heel lang ook ons best gedaan om daar allemaal bij te, ja. hun bij te betrekken. En daar wij erbij betrokken waren. Maar ja, op een of andere manier was het toch van: wij doen onze winkels open en wij kunnen allemaal. Ja, ja en dan ik. hebben we die samen. En de Frankische driehoek. Ja, maar dat, ja, ook, maar dat, zit dat heel is te weinig. weinig. Dat is te, te, doods, weinig. te ja. doodsplein ja, eigenlijk. Ja, ja. ja, het wordt wel leuk, denk ik. Maar ja. niet zie voor ondernemers. Niet voor ondernemers. ondernemers, niet. Voor ondernemers. Nee. Ik denk ook wel leuk plein, maar voor ons op nee, dit belang... Nee, dan is het gewoon door een het, plein het is, beter. Het is niet zo dat we op een gegeven moment geen goede samenwerking hadden, want ook de carnavalsvereniging staat erbij met hun jaarlijkse markt. Ja. En die samenwerking was wel, en mensen trekken mensen, dus uiteindelijk ondersteun je op, nou. op een gegeven moment elkaar wel. Ja. Maar je moet wel opletten dat je evenement wat je ooit op touw hebt gezet, dat dat niet opgeslokt wordt door anderen. Ja. Ja. En ik dan ja. ook bijvoorbeeld ding. laatst was er zo'n modeshow op de Hovel, van de ja. Hovel tilburg ja. Dan denk ik, er zijn ook genoeg, of genoeg ondernemers, er zijn best wel ondernemers, waaronder ikzelf. Maar ik denk ook bijvoorbeeld Mama Loes, met haar babykleding, die ja. bijvoorbeeld daar ook wel uitgenodigd ja. wil willen worden. Ja. En dan wij, wij zijn ook... Ja, zeker. Die ondernemers, wij hadden daar ja, ook best wel naartoe gewild ja. maar, dus maar die contacten die waren, die zijn er gewoon. Nee, maar ja. wij hopen nou dat ja. wij ons ja, eigen ja. laten zien. het wel goed hoor. En dan ja. ook gewoon zo'n centrale ja. manager, zo'n Wim dat die dan ook eens zegt: van hé, hey, er is ja. nog, nog een go. Waarom laten we die mensen. Want wij zijn op zich ook best wel actief. Ook mee, ook mee, mee dingen verzinnen, dingen bedenken. Ja. Ja. Nee, maar een club van 200 ondernemers, daar kunnen we niet uitvlakken natuurlijk. Nee, nee hè? daar moet je, je niet mee samenwerken. En heb je wel hoop op die centrum manager dat die ook gaat ontwikkelen om dat meer bij elkaar te brengen? 200 die, ja. ja, die wilde. Nou, dat is nou ja, veel waard dan, hè? Ja, ja. ja hij is natuurlijk uh, buiten Golem. Ik bedoel, het is geen inwoner van Golem, dat vind ik op zich voor zoiets ook wel heel belangrijk. Ja, op dit ja. dacht ik dacht Ja, of zo, die kan ja, ja, volgens mij wel. Ja, maar dus op zich ja, kassel aanwek, klopt. Kijk, en dan wordt het, uh, wordt het toch wel anders voorbij. Dat je ja. iemand het gewoon ja, die man ja, ja. heeft geen persoonlijke belang hier nee, in het nee, dorp. Nee, nee, niet, nee. Die komt hier vers nee. binnen. En die, ja. hij, is, hij is dan wel aangenomen voor, voor het centrummanagement. Ja. Ja. Maar uiteindelijk het is het belangrijk dat hij ook meedenkt in, in de groei van de evenementen. Dat ook het buitengebied daar heel positief aan bij ja. kan dragen. Je moet zorgen dat Gehoorle één wordt en één blijft. En je moet niet zeggen: van dit is het Heel deze de Hoven, en daar zit ook nog eens een ondernemers buitengebied. Zorg dat je evenementen hebt waar iedereen op afkomt en waar iedereen aan mee kan doen. Ja, daar vind ik dan weer het ja. belangrijkste. Maar, ja, dat maar is jullie, belangrijk. club, jullie club blijft wel zelfstandig. Hè? Want, want jullie hebben die vereniging is 20 jaar geleden opgericht. Ja. In een ja. totaal andere tijd, hè, schrijven jullie. Ja. Iedereen heeft zijn horizon verbreed en zijn grenzen verlegd. Belangenbehartiging voor leden is nu een heel belangrijk speerpunt van onze club. En vooral onderling uitwisselen van informatie en het bundelen van krachten. Dus daarmee zoekt het toch wat uh, toenadering tot de andere club om samenwet te bereiken? Absoluut. Ja. Maar we zullen altijd wel een zelfstandige club blijven. Ja. Ja. Want ik denk, kijk, daarvoor is het, is het ook te, te anders wat wij ja, hebben. Die bedrijven is, liggen veel, ja, veel verder uit ja, elkaar. Ja. Ja. Terwijl daar ligt het gebundeld ik, ik, ik, ik, ik, op ja, ja, ja, Tilburgsweg en de Het is typeert dat grappig, de winkeliers en de ondernemerschap is toch inderdaad verder anders. Ja, dat is toch, ja. ja, ja. ja, dat, ja. ja. ja. dat is ook. Ja. En het, het zijn allemaal ondernemers. Maar toch, ja, een winkelier heeft toch een heel andere insteek... dan, ja. dan een bedrijf op, op, het, op, het, op, op het industrieterrein... Ja. waar producten gemaakt worden... die niks met de, winkeliers, met de winkel te maken hebben. En ik vind en ook en zo net zo'n intacht van, van Sint-Nicolaas... Ja, dat wordt toch vaak door de ondernemers... of volgens mij helemaal, voort wel... Ja. door de ondernemers betaald. Dan is het niet echt alleen de, de Hovel en de Tilburgsweg... maar ook door het buitengebied. Ja, want ja, wij en, worden ook goed, net zo goed benaderd. Ja, ja. Maar dan denk ik ook van... daar willen wij dan ook uh, in, in meedoen. Ja natuurlijk, want het gaat alleen maar via hun... en de koopzondag... Dan denk ik van ja, maar wij zijn er ook nog. Waarom betrekt ons dan daar dan niet meer bij? Ja. Jullie hebben dadelijk vergadering. Uh, ja. Wat voor belangrijke zaken gaan daar besproken worden? Want je bent eigenlijk toch in die hele oprichtingsfase. Hè? Want, we moeten de uh... agenda ja, van de ledenvergadering nog samenstellen. Aha. En de PowerPoint-presentatie die ligt klaar. Die moeten we nog nakijken. En we hebben nog een aantal andere dingen die we nog even moeten bekijken. Dat we het voor 11 oktober in ieder geval wel goed op de rit hebben. Ja. Ja. Onder ja. andere moeten we nog even kijken of dat het etentje wat er besproken is voor de leden. Of dat dat ook uh, voor iedereen... Uh, Lekker het worden dat acceptabel is. heel belangrijk. Ja, en we zijn natuurlijk toch ook allemaal persoonlijk op pad geweest. Dus we willen daar gewoon ook eens allemaal even kijken van wie hebben we nu allemaal ja. wel of niet. en waar moeten we zeker nog naartoe. Of waar moeten we nog een keer naartoe. Dus we komen dadelijk maar eigenlijk terug hoeveel, hoeveel mensen heb je al benaderd? Heb je, heb, heb je zeg maar, uh, uh, je bent teruggezakt van 30 naar 15 leden. Dus ja. dat moet weer gigantisch gaan stijgen. Hoeveel zijn er al benaderd inmiddels? Nou, ik denk zeker wel al een stuk of 30. En, dan, ja. uh, minimaal... en, die, daar, en die daar positief op reageren? Op? allemaal oh, well, wel. Ja. Ik heb eigenlijk ja. nog van niemand een, een negatief, wel zo, er zijn er bij die, die hebben er eigenlijk direct al gemeld, Ze hebben er hebben erbij die zeggen van we komen naar die informatieavond dan zeggen bij van ja ik wacht er nog even af ik laat het dus maar eens even kijken, wij kijk, allemaal van horen en zien, maar eigenlijk helemaal niemand uh, negatief. Ja. Dus dat ja. vind ik op zich wel uh, Dus dat goed. was een geslaagde avond en dan gaat het allemaal ja, lukken. Dat moet, dat moet gaan lukken. Ja. Ja. In het buitengebied, bij buitengebied. <laughs> maar ik, zou, maar, maar yes. ik vind het wel verstandig om er inderdaad ook Wim Ousms toch wel bij te betrekken. Want hij is ja. toch een hele actieve maar is, man. Ja, maar die wordt ook, ook uitgenodigd. Ook genodigd, ja. Die is al uitgenodigd. Heel zeker. Die is er nou vanavond ook nee, alweer nee, bij. Vanavond, nee, wel de nee. 11 oktober. Ja. Okay. Die ben heeft het in de staan. En de ondernemersvereniging Riel wordt ook genodigd uiteraard. Die komen dat ook mee bekijken. Ik heb nog één minuut. We moeten gaan afsluiten. Ja. Ik zou uh, willen voorstellen, kom maar eens een keer terug... als, uh, als uh, de zaak een poosje draait. En dan kom ik maar eens vertellen over de vorderingen. Absoluut. Ja. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Breng een champagne mee. Goed, daar hou, daar hou ik je aan. <laughs> Dit was Golsenkringen en we bedanken onze ja, we gasten... We Christine Maton, Chef Oerlemans en Hennie de Bruin... voor de deelname aan het gesprek... en voor de technische ondersteuning wederom. Stefan Eikenaar. Golsenkringen wordt herhaald via de radio op dinsdag... zaterdag en donderdag, maar ook uh, via internet, dan tik je gewoon in lokale omroepgolen en dan volgt de rest vanzelf. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.